Goedemorgen, ik ben Dioke en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaten, kuilen, scheuren, snelwegen hebben last van de kou. Vooral de A27 en de A1 hebben schade. Verschillende rijstroken zijn voorlopig afgesloten en dat leidt tot files. Deze hoogleraar legt uit waarom snelwegen kapot gaan door de vorst. De schades ontstaan doordat er vocht in de weg zit op bepaalde plekken voordat het gaat vriezen. En als het dan gaat vriezen, dan zet dat uit. En vergelijk het met een flesje wat je in de vriezer legt en je haalt het er niet op tijd uit. Dan loop je het risico dat dat flesje knalt. Nou, dat kan dan ook met het asfalt gebeuren en dan krijg je dit soort schades. Rijkswaterstaat doet zijn best om alles goud te repareren. Want sommige plekken stoppen ze nu koud asfalt in de gaten als tijdelijke oplossing. Er moeten een hoop mensen uit bij Heineken. De bierbrouwers schrapt wereldwijd 8.000 banen, ongeveer 10% van het personeel. Heineken heeft last van de coronacrisis. Wereldwijd zijn kroegen dicht en vloeit er dus veel minder bier uit de tap. De Vlaamse regering komt met geld om festivals te helpen. Er wordt 50 miljoen euro uitgetrokken om grote evenementen zoals Rock Berchter een voorschot te kunnen geven. En 10 miljoen euro zodat ze alles coronaproef kunnen organiseren. De ministers zeggen dat alles wat veilig door kan gaan, ook door moet kunnen gaan. Een lekkere zoomblunder in Amerika. Een advocaat zat in een online rechtszaak. En ineens werd zijn gezicht vervangen door dat van een grote witte kat. Bij elk woord zagen de rechter en de andere advocaten de ogen en de mond van het dier bewegen. Ik denk dat je een filter turned on in de video settings. We're trying to om. Kun je me me me Ik kan je meemaken. Ik denk dat het een filter is. Hij kreeg het kattenfilter er dus niet af. Voor de volgende rechtszaak checkt hij eerst even de video-instellingen. Het weer, het kan weer glad zijn. Pas op, als je de weg op gaat, het blijft koud. Vandaag min 1 tot min 4, wel behoorlijk zonnig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De file staat op de N203 vanaf Alkmaar naar Amsterdam...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 Your skin crawl De afgelopen week is er een einde gekomen aan uh, het tijdperk van de Golden Earring. Het heeft alles met het uh, tragische nieuws uh, te maken met de ziekte van George Koymans. Uh, die heeft uh, ALS. En uh, alsof ik het aanvoelde komen. Want een uh, aantal weken tevoren begon ik al met de uh, nummers van de Golden Earring uh, te draaien. En uh, afgelopen weken uh, kwam dat uh, echt uh, naar buiten. Maar uh, George had al wat langer last uh, van uh, dit uh, verhaal. Uh, hij staat onder behandeling in een, uh, in een ziekenhuis in Leuven. Maar uh, de andere earrings hebben uh, gezegd. Uh, de leden dan wel te verstaan. We gaan door totdat er iemand omvalt. En uh, dat uh, was de uitspraak van Barry Hay geweest. En dat het George Kooijmans uh, nu is... Ja, dat uh, is uh, heel erg uh, tragisch in, uh, in de zin van... want ze hadden uh, eigenlijk nog best wel door willen gaan. Overigens zit hier ook uh, nog een verhaal aan vast... Uh, aan de, de something heavy going down. Uh, namelijk uh, in de tijdperk dat uh, de radio nog de radio was... maar uh, op een gegeven moment kwam MTV opzetten. En toen was het uh, heel erg duidelijk dat ook nog het bewegende beeld... Uh, het, uh, het verhaal van een muziekstuk moest onder. Ja, ondersteunen eigenlijk als het ware. Um, de Earring hebben dit nummer ook uh, geloof ik nog eens een keer live ten gehoor gebracht. In de illustere Groenhoord in Leiden. Nou, dat uh, is een, inderdaad een illustere hal. Want ik ben er zelf ook uh, ooit nog eens een keer geweest bij een concert van de Dire Straits. Uh, dus ik weet ongeveer een beetje hoe die hal uh, eruit heeft uh, gezien. Uh, hoe het hier nu bij staat, uh, weet ik niet. Want uh, ik weet dat die volgens mij niet meer echt uh, in uh, gebruik is voor... Uh, ja, een muziek of een pop, uh, popzaal. Dus dat, uh, dat sowieso niet. Maar uh, die clip, die bij Something Heavy Going Down... die uh, maakte eigenlijk daar ook een beetje een, een, een vingerwijzing in. In de richting van ja, we, we moeten altijd maar weer dat uh, bewegende beeld uh, erbij hebben. En dan zag je Barry Hay in een soort met een ghetto uh, blaster... Uh, daar op een gegeven moment rondlopen. Uh, uh, en uh, ja, dat had uh, iets met de Future Video Freak. Dat, uh, dat is uh, de passende clip die erbij uh, is uh, gemaakt. En ik dacht dat hij ook weer van de handen van Dick Maas uh, is uh, geweest. Nou, nu het uh, keiharde weernieuws. Want wie de pluim volgt. Uh, ja, we hebben het over de hele stedentocht. Of die wel of niet door moet uh, gaan. Nou jongens, ik ga jullie uit de droom helpen. Die gaat gewoon niet door. Punt. Uh, want als we uh, de, de, uh, de pluim van uh, de komende week uh, er gaan bijpakken. Eind volgende week kun je gewoon weer je barbecue naar buiten zetten. Want dan wordt het al 10 graden. Dus zeker hier uh, in, uh, in de buurt uh, waar wij dan uh, leven. Dus 10 graden boven 0. Hè? Dus niet, niet onnul En ook niet 5 graden s ochtends en uh, 5 graden. S middags. Nee, 10 graden wordt het uh, gewoon. Keihard staat er. Pluim. 19 februari dan. Uh, uh, is het, uh, uh, zitten we weer gewoon in de dubbele cijfers. Uh, als ik uh, verder even uh, bij die pluim kijk. Dan zit het omslagpunt uh, rond de zondag, maandag. Daar uh, begint uh, de lichte dooie in te zetten. En dan uh, gaan de temperaturen boven nul uitkomen. Dus uh, hier, hier zeker. Uh, hoe het uh, de rest uh, van de Nederland uh, is, weten we niet. Maar ik hou het even gewoon op... Uh, op alles wat hier uh, plaatsvindt. Dus het keiharde weer nieuws uh, hebben we dus ook uh, gelijk uh, gehad. Uh, het uh, gaat uh, gewoon een beetje uh, smelten. Dus. Ach, Rainbow Train. Ja, want dat uh, gaat meestal gepaard, hè? Dooi met regen. Dus, heaven uh, on earth! ...gezworen kameraden David Bowie en uh, Mick Jagger. En uh, het nummer wat ze hebben gestolen... ...nou ja, ze hebben het niet gestolen... ...ze hebben het uh, gewoon gecoverd uh, ...van en van Vandellas en Dancing in the Street... Over uh, Mar Marta en de Van Dalles uh, gesproken. Dat was uh, in uh, de tijd dat zij actief waren. Was er ook nog een andere damesgroep uh, bezig geweest. Namelijk de Supremes. En uh, het trieste nieuws uh, van de afgelopen 24 uur heeft ons bereikt. Dat Mary Wilson, een van die Supremes, is overleden. Dus dat uh, is dan weer uh, even voor het uh, muzikale rijtje. Of voor iemand uh, ergens in uh, Capellen. Want. Uh, Zaterdag wordt er altijd wel al een lijstje bijgehouden. van wie ons ontvallen zijn op het uh, muziekgebied. En er wordt dan meestal aandacht aan besteed. Ik weet niet of, uh, of Willem dat uh, <gacht> komende zaterdag doet. met iets van de Supremes. Denk het niet hoor, want dat is een beetje een alternatief voor programma. Maar goed, uh, dat uh, de zeggende uh, was, was, zijn we alweer toegekomen op. Uh, nou, wat is het? Uh, 12 minuten voor half 12. Leuke tijdmelding. Uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, ook nog uh, een uh, heel uh, mooi nummer... ...namelijk uh, Rainbow Train van uh, Hans Vermeulen. Dat was het uh, groepje van Hans Vermeulen. Ook over mensen gesproken die satellietgroepjes uh, uh, deed. Nou, Hans Vermeulen die deed dat ook met Rainbow Train. Dus zat uh, uh, uh, Diana zat erin en ook een hele bekende zangeres... Uh, ...die het later nog ver geschopt heeft... Anita Marier. Die heb je ook uh, duidelijk uh, kunnen horen op, uh, op die single. Um, Nederlands uh, blijft het uh, zeker. Ook uh, in dit uur, want ze zit ook uh, van de onderstroom uit uh, Muzikaal uh, Nederland uh, wel te verstaan. Bijvoorbeeld uh, deze. Daar zit nog een verhaal aan Part. Want uh, de dame in kwestie aan wie de beent is opgehangen, Johanneke Kranendonk. Uh, die had op een gegeven moment. Uh, als jong meisje uh, visioenen van allerlei enge mensen... die dan op een gegeven moment aan de macht uh, komen. Monsters, om het uh, maar zo te zeggen. Uh, en uh, daar had ze iets mee. Uh, ze, ze wilde eigenlijk liever niet dat dat uh, ooit gebeurde. De moeder uh, was dan ook... Dat, dat zal ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ja, toen kregen we het uh, tijdperk Trump... Nou, daar heeft uh, toch wel een beetje de, de wereld een beetje de hart uh, bij vastgehouden. Uh, Bovendien straks in het uh, nieuwsoverzicht uh, met uh, Boskamp. Die gaat daar ook nog iets over vertellen. Want uh, Trump heeft uh, namelijk uh, een nieuw advocatenteam. Uh, en er is een impeachmentprocedure aan de gang. Dus uh, in dat opzicht uh, komen we daar nog even op terug. Maar uh, na het verhaal monsters toe... Uh, uh, ja, je kan uh, Donald Trump misschien als een soort monster uh, gaan zien. En... Daar heeft zij dus ooit nog eens een, uh, een liedje over geschreven. Ergens in 2014, 2015 die kant uit. Ze komt uit Utrecht. Joe Marches met Monsters. Searching. ...dat iemand te vriend houden. Dat is Ger Loogman. Die, die zegt over de jaren zeventig... ...hebben ze gewoon de beste muziek gemaakt. Ik ben niet helemaal met hem eens hoor, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat er toch altijd wel uitzonderingen zijn. Maar dit komt dan weer volgens mij wel uit die... welbekende jaren zeventig. Van de Electric Light Orchestra... ...met Jeff Lynne in de hoofdrol natuurlijk. Sweet Talking Woman. Het is drie minuten voor half twaalf... ...maar laten we alvast beginnen. Goedemorgen Mick... Ja, dat vind ik heel prettig dat we alvast beginnen. Want jij hebt vaak... Vaak ben je met een gramofoonhaald, als ik iets vertel. Is ja. En dan ben je zo doorheen naar het kletsen, dat het allemaal van mijn tijd gaat Dus het ja. is eigenlijk wel fijn dat je voelt. <lacht> ben je duin hier geweest? Met, uh, met je snowbroedsel of wat dan ook, of niet? Nee, ik ben in Dordrecht op dit moment. Oh, ah, ah! Dat is heel fijn. Afgelopen zaterdag ben ik naar Dordrecht gegaan. Ja. En toen uh, begon het, zou ik zondag eigenlijk naar Zandvoort gaan om uh, omdat mijn, mijn dochter kwam naar me toe. Ja. Maar die had het zo naar de zin, die was al ochtend om heel vroeg op, om vijf uur op, om, om met vriendinnen, moet je je voorstellen. Ja. Om, uh, dat mag eigenlijk helemaal niet, dat zeg ik niet. Maar ze wilden gewoon eventjes in de, in de sneeuw spelen. Ja. En ik, ik kon niet weg uit Dordt, dus ik, ben, ik zit hier nog steeds, maar ik heb het wel naar mijn zin hoor. Hier. Ja, dat geloof ik wel. Ik uh, zag iets uh, voorbij komen: hè, vijf jaar uh, met je lief. Dus dat is wel aan jouw besteed. Dus dat, uh, dat, daar maak ik me ook niet uh, heel veel zorgen over. Heb jij daar trouwens op gereageerd? Niet? Wat? Op, op, die, op, die, op, die, op die post eh, van mij. Pff, weet... volgens mij. Volgens mij wel, maar iets met een, met een medeleven of wat dan ook. Ik, ik, ik weet niet of ik het in tekst ook uh, gedaan heb, maar ik, uh, ik zag het uh, wel voorbij komen. Om goed te maken. Medeleven? Nou, ik ga ja, door... medeleven. Dat is zo'n hartje, uh, Knuffel is een, een, een medeleven. Oh, Dat zegt... Uh, okay. Ik ga het even te controleren, want volgens mij, heb, ik, heb, ik heb... Volgens heb mij een... heb ik er of een duim of, of, of iets uh, daar, daarbij uh, gezet. Oké, okay, want het is wel belangrijk, Dat als je niet gedaan hebt, dan is het nu einde oefening met het nieuws ook. Oké, okay, nou, dan ga ik er vast. Hé, <lacht> <lacht> is... hey, maar keus, even iets anders. Ja? Uh, uh, die, die gekke loonman, die heeft wel gelijk hoor. Is dat zo? Ja, die jaar 70 waren... Hai, kijk, wacht, wacht even, Mick. Kijk, want ja. dit speelt er dus nu uh, onderdoor. Die heeft hij gisteren dus uh, gedraaid, hè? In de kant nog wel zelf. Welke? Deze? Van Genesis had hij uh, gedraaid. Ja, nou nee, ja, dat <laughs> maar weet je ik maar ook? Maar ook Stili Daniel, die hadden, hadden waanzinnige offers in ja. die jaar. Hadden... Ja, ja, dat is hij. Ja, Tot Runken noem maar op. Nou ja, uh, ik, weet, ik weet van Ger dat hij uh, enorm liefhebber is uh, van uh, Stili Den. Dat, dat weet ik ook. Dat, uh, dat vindt hij. Ja, uh, tenminste Donald Fagan, uh, dat weet dat ben ik bijna wel zeker. Maar gel, uh, uh, uh, als we nog even wachten met, uh, met het nieuwsoverzicht. Want uh, dat, dat, uh, we zijn nu toch even, <lacht> even lekker bezig. Maar die logeman die vertelde gisteren een mooi verhaal joh. Uh, dat was vlak uh, voordat we de uitzending. Hij zegt ja, ik heb me voorgenomen om op een gegeven Moment naar, naar heel veel concerten te gaan. En op een gegeven moment was hij uh, bij een concert van Queen en, en hij zegt: Nou ja, ik, uh, ik, uh, ik ga het dan aanhoren en als ik het niks vind, dan loop ik weg. En, en dat deed hij dus ook bij Queen. En die Freddie Mercury, die stond daar dus op dat podium en die ziet die Loogman ook echt zo weglopen. <laughs> dus ja, hij denkt: van, Wat heb ik nou gedaan? Die, uh, die Mercury die dacht echt: oh, nou, Dit is echt uh, dit is bizar. Die stond gewoon die Loogman, want die stond helemaal voor bij. Bij het podium. Dus die Mercury kon het dus ook zien. Die ziet ineens iemand weglopen. Ja, dat was Loofman. Die, die, die vond het niet te pruimen, dit Queen. Was hij was, was, was, was, toen ook. Uh, uh, ja, toen was hij al plugger. Ja, nee, toen was hij op plugger. plugger. Was je ook plugger van. Hij had, nou, ik weet niet of hij uh, de Queen geplukt heeft. Dat weet ik niet. Nou, dat, is helemaal verhaal. <laughs> dat zou inderdaad een verhaal zijn geweest. Nee, ik geloof niet dat hij Queen heeft lopen pluggen. Dat dan dat, dat, dat, dat weer niet. Goed, uh, het nieuwsoverzicht, uh, Mick. Want ik nog een aantal een beetje aan bij het uh, nummer Monsters van Joe Marshes. Uh, dat uh, Donald Trump, die heeft een advocatenteam samengesteld. Ja. Ja. Nou ja, sorry dat ik begint te lachen. Ja. Maar ik heb, gisteren heb ik... Dat is een van die... advocaten hij had een een advocatenteam. Hm? Dat team heeft hij ontslagen. En dat heeft natuurlijk te maken met die, met die impeachment. Dan moet hij natuurlijk een advocatenteam hebben... die natuurlijk tegen het verweer komt. Ja. En hij eh, had, had een advocatenteam. Dat heeft hij ontslagen. Aan de ene kant was hij niet tevreden... aan de andere kant vond hij ze ook te duur. Hm? Want, want heeft hij heeft met Rudy Giuliani heeft het ook geflikt. Hè? Ik bedoel, hij heeft allerlei handen... Spandiensten gedaan voor die Trump... Hm? Maar uh, toen kwam uh, Juliani met z'n rekening en Tim zei van ja, dat betaal ik niet. Dus dat is zijn manier van, van zaken doen met mensen, hè? snap je een beetje wat voor... Ja. Wat dus, dus ook vijanden creëren als het erbij uh, nou ja, Dus wat, wat, wat, er kwam een nieuw uh, team, maar pas op het laatste moment... En een van die advocaten, die had gisteren. Nou, de, de Democraten, hè, zeg maar de, de mensen die uh, Trump hebben aangeklaagd. die impeachment huh? in werking hebben gezet. die kwamen met een geweldige opening. Namelijk een, een, uh, uh, zeg maar een filmpje van uh, die aanval op het kapitaal... Uh, geweldig in elkaar gezet. Met ook de, de speech van Trump er doorheen en noem maar op. Huh? Als je het filmpje kan je het zien op YouTube. gewoon intikken. In uh, impeachment, Democrats, uh, Trump, Capital. Dan krijg je het filmpje te zien. Het is fantastisch gemaakt. Heel goed. Oh. Dus dat was natuurlijk een fantastische binnenkomer. Ja. En toen was het de beurt aan de advocaat van Trump. En die, uh, uh, de Bruce Castor. Die begon met een, met, een, met een uiteenzetting. Waar geen touw aan vast te knopen was. Oh. Echt. Ik heb het gezien. Echt. Het is ongelooflijk. Ja, Ik heb nog nooit zoiets slechts gezien. Oh. En die Ellen Dershowitz. Hele beroemde advocaat. Die de eerste impeachment, want dit is bizar hè, twee keer impeachment. Bij de eerste impeachment Trump verdedigde, die zei gisteren op televisie ook lachend van. Dit was gewoon verbijsterend. Hm. Het ging helemaal nergens op. En op een goed moment, en dat wil ik je even laten horen zelfs, ik denk dat het kan, hm. zegt hij dit, let op. Smart je to pick now. How come her... dat hij daar zegt? Ja. Nou, niet zegt, helemaal, maar goed, vertel. Hij zegt... Hij zegt uh, uh, the people in America ...are smart enough... ...to pick a new administration... ...if they don't like the old one. And they just did. Dus met andere woorden van... ...de Amerikaanse bevolking... ...is, is, is intelligent genoeg... ...om een nieuwe uh, uh, uh, uh, president te kiezen... ...als ze de oude niet uh, geschikt vonden... ...en dat hebben ze net gedaan. Dus... Eigenlijk is dat een belediging voor Trump. Ja, dat was, ja, ja, Dat is wel bespottelijk. Dat ik dacht van, wat zegt hij nou? Ik heb, ik heb vijf keer teruggeluisterd, Maar ik dacht echt, wat, ik kan toch niet, jongens. Ja. Dus, en, en Trump, die schijnt, dat is uh, grappig. In, in die uh, Mar-a-Lago. Uh, uh, ja, Mar-a-Lago. Waar, waar die zat te kijken naar... Want hij was er zelf niet bij. Zat te kijken naar die, uh, die, die, zeg maar, die, uh, die, die openingsspeeches van de advocaten... Die schijnt echt geschreeuwd te hebben naar de televisie. Die wordt zo woest en zo woedend. Hmm. Echt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, ze ze vroegen aan degene die dit verklapte, want het is natuurlijk anoniem heeft verteld hoe boos hij was. Waarschijnlijk een werk, uh, werknemer. Ja. Vroegen ze van hoe boos was hij op de schaal van 1 tot 10. Toen zei hij een 8. Nou ja, als je Trump een beetje kent, was hij echt woedend. Ja, dat was geloof dat, ik wel. Het was heel spectaculair. Ja, maar dat is niet het enige. Nee, is niet het enige. Zeker niet. We hebben natuurlijk ook Ivonie. Uh, hè? Mm -hmm. Ja, want, want die heeft Yvony... ook weer wat uitgehaald. Ja, nou, dat heeft niks uitgehaald, die arme man. Mm -hmm. Want uh, de, er komt een fantastische... Uh, uh, dat schijnt een fantastische documentaire te zijn... over Britney Spears. En die documentaire is gemaakt door de New York Times, onder andere. En die heet Framing Britney Spears. Mm. En het gaat erom dat... dat uh, hoe, hoe een... zo'n meisje, want... Uh, Britney Spears was een meisje toen ze, toen ze haar eerste suc successen had. Hoe een meisje uh, uh, uh, ja, eigenlijk de afgrond in wordt geduwd door de media, pers, slechte vader, noem maar op, et cetera, et cetera. Een MeToo-beweging, behandeld als een vaatdoek, zeg maar, hè. En, uh, en er, wordt ook een, een scène in, er zit ook een, een korte scène in, en, of een kort clipje in... ...van Ivonie die haar interviewt voor de Nederlandse televisie. En daar heeft Ivonie het over haar borsten. En als je het zo ziet, dan denk je van... ...nou, nah, dat past niet in het, het, het MeToo-tijdperk nu, hè, om zoiets te zeggen. Mm -hmm. tegen Die jong meisje, 22 jaar geleden, stelde die die vraag. Maar wat is er nou? Ik heb toen even toch het originele interview opgezocht... Mm -hmm. En daar, daar komt toch een heel ander beeld uit, hè? Ja. Ja, het, is, het, was, het, was, het was A, was een soort stijlvorm van ironie, hè? Blijkbaar mm -hmm. nou, zijn ze daar in de, in de Verenigde Staten minder mee bekend. Ja. En hij, hij, er was zoveel te doen om haar borsten toe, dat Ivo dat, uh, haar de kans had, wilde geven om een eerlijke reactie te geven. En dat heeft ze ook bij beide handen aangegrepen. En die maakte daar ook dankbaar en uitgebreid gebruik van, Britney. Ja. Mm. Maar, ja, klaarblijkelijk kwam dat de uh, documentaire makers toch slecht uit. En dat vind ik dan, dan, dan kan je zeggen van, het is nog zo'n fantastische documentaire, maar dat vind ik dan weer, dat ik denk, ja, daar krijg ik toch een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, daar krijg ik toch een beetje klotsende oksels van als ik dat, als ik ja. dat dan uh, lees. En dat is zo toch niet terecht, weet je wel. Ik bedoel, Ivonnie is geen seksist. Of een, nee, nee, nee. Of een, een keurige interviewer, weet je. Ja, ja, ja. ja. En, het management was ook, ook zeer, was ook meer dan tevreden van Brittany. Een ja. sympathiek gesprek, uh, uh, uh, echt oké, okay, weet je. En dan denk ik bij mezelf, ja, weet je. Ja, zo kan je natuurlijk altijd, kijk, dan heb je een bepaald idee. Hè? Ja. Dat komt ook terug in, in, in hoe, hoe, hoe, dingen met, hoe dingen soms gaan. Hè? Dan heb je een bepaald idee in je hoofd. En dan kan je altijd de filmpjes erbij vinden met editen en, ja, en nou. pakken. ...dat er toch een beetje jouw kant op, op, op, op, op werkt, weet je wel. En ja. daar ik, heb ik zo met zet ik mijn vraagtekens bij. Ja. Uh, dat, maar dat is, uh, dat, dat is de media. Die kunnen dat uh, een beetje ook uh, in, uh, in framen in, de, in dat opzicht. Tenminste, sommige mensen doen dat. Hè? En dat zijn dan meer de kwaadwillenden. Want uh, je hebt ook, uh, wat je terecht zegt, keurig nette mensen in dat opzicht. Oh, natuurlijk. Ja, ja. absoluut. Maar, maar dit is gewoon een documentaire maken. En misschien is het hele documentaire helemaal top, hoor. Dus, ja. Dat, maar ik vind dat, ik vind dat, ja, ik vind dat zonde. Ja. Dat is nodig, Haal het er dan ja. uit dat het zo gestuurd is, weet ja. je ja. Dan het, het, het laatste, want we hebben ook nog iets met uh, uh, reizen. Ja, we hebben goed nieuws. Mag ik dat ook, uh, maar zullen we daarmee besluiten? Met goed ja, nou, dat lijkt me een goed uh, plan. Ja, ja. Ja. Ja, laten we eerlijk zijn. Uh, ik bedoel, ik spreek heel veel mensen... Vorige week was ik in de uitzending, toen gebeurde iets vervelends. Ik zie veel mensen. Er was iemand die was teruggevallen in gebruik. En ja, ja. hij moest worden opgenomen. En daarom had ik me niet kunnen voorbereiden. En excuses dan ook voor me. Het was echt gewoon heel hef, echt heftig op dat moment. Ja. Nou, en om een voorbeeld te geven, dat is één voorbeeldje van heel veel mensen die op dit moment echt niet lekker in het veld zitten. Daar hoef je niet eens verslaafd voor te zijn. Nee. Ik denk dat heel veel Nederlanders op dit moment denken: van. Oh god, wanneer kom ik uit die tunnel? Ja, ja. En die tunnel. Het, het, het zit er, ik, bedoel, ik zeg niet dat het 100% zeker is, maar er is eindelijk een beetje perspectief voor buitenlandse vakanties in de zomer van 2021. Vind je dat dan, Jaap? Ja, uh, goed, goed uh, nieuws. En niet alleen dat, maar uh, ja, ga, ga maar even door met dit uh, onderwerp uh, af te maken. Er worden coronavrije luchtcorridors gemaakt hmm. naar de Middellandse Zee. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Hè? Dus met het inchecken, in het vliegtuig stappen, uit de vliegtuig stappen... En uh, uh, uh, zeg maar uit, het, uit, uit de luchthaven stappen... Is allemaal, wordt allemaal voor gezorgd dat, dat corona vrij is. En ik vind dat, ja, dan, dan sta je te popel om, om, om vakantie te boeken natuurlijk. Hè? Ja. ja, logisch. Want nu, nu zie je, uh, uh, uh, uh, nu moeten er uh, uh, met enorme garanties op, uh, over de reistree worden getrokken. Hm. Zoals gaten annuleren of flexibel omboeken of wat dan ook. Dus dat is best wel pittig en heftig. Maar het en het ziet er ook goed uit, omdat ja de zomertijd, wordt je bent verkeerd, kijk toch even naar. Nou, Maurice de Hond, die zegt het ook, hè. De seizoensgebonden virus is het, want als het straks heel erg warm wordt, dan zie je het, uh, het coronavirus gewoon afnemen. Ja, ja. Uh, En uh, ja, oplossen, zeg maar. Zeg, dat het daar niet terugkomt, maar dan kan je wel ervoor zorgen dat alles gereed wordt gemaakt voor de herfst en de winter van 2021, snap je? Ja. Maar nou goed, dat was hem. Ja, uh, daarover gesproken uh, zeg ik. Uh, ik heb uh, Afgelopen zondag heb ik nog even een, uh, een, een optimistische viroloog aan het uh, werken gezien. Meneer Goudsmit heet hij. Oh, ja. die, He. uh, die zit bij Harvard uh, aan de universiteit. Uh, dat vond ik een verademing. Uh, om naar eens te luisteren. Dat is een, ja. in tegenstelling tot de, de zonnetjes in huis: als uh, meneer Van Dissel, die mijn voornaam uh, draagt, en uh, die andere uh, meneer Osterhaus. Als ik dat, uh, dat zijn dan de, de, de sombere en uh, weet ik allemaal. De een beetje de Zaggerijnen onder ons. Ja. Maar ik denk altijd: van ja, er moet toch altijd wel ergens licht aan het eind van, uh, van de horizon gloren. En uh, hij had het daarover. Hij zegt: uh, uh, gaf ook uh, precies aan waar de pijnpunten in zitten. En ik denk: ja, uh, dat, uh, dat is een viroloog uh, wat meer naar mijn hart. Uh, de man ja. die de positieve dingen nog ziet. Ja, en wat ik wat, wat, wat, een klein dingetje aan toevoegen, uh, soms is het ook fijn om iemand uh, in de media te vinden die uh, uh, een beetje wakker wordt. Ja, of, nou ja. Dat is sowieso. Hij was wakker, die, die Goudsmit. Dus. Die was wakker, maar even, even aan de mediakant. Uh -huh. Vind ik uh, op één. Vind ik Thijs van de Brink vind ik een zegen. Ja? ja verklaar even, verklaar, uh, verklaar je nader eventjes. Omdat hij gewoon, hij durft kritische vragen te stellen aan de gasten die in zijn programma zitten. Ja. Want een programmamaker ja. die een Osterhaus of een gommers ja. of, uh, uh, uh, uh, Dissel, <laughs> of een Van Dissel of een aan probeer aan durf te pakken. Ja. Laten, want, want hoe dat komt... dat komt namelijk omdat het zo... die cijfers zijn zo ondoorzichtig. Ja. Dus je moet een beetje weten hoe dat in elkaar steekt. En dat is... Ja, daar zou je ook weer moeite voor moeten doen. En daar... Dan kan je die mensen... met, met gerichte vragen om de oren slaan. Maar als je dat niet doet... Ja, dan, dan, dan lopen ze over je heen. En dat is ah, Daar heeft Van der Brink daar wel een beetje, uh, een beetje de, de, de naam mee. Hè? Dat hij daar uh, toch wel uh, daar een ja. beetje op hamert. Hè? Als hij dan geen antwoord uh, krijgt op zijn vraag... gaat hij gewoon nog even nog een schepje erbovenop uh, gooien. Ik, ik, vind het, ik vond gisteravond dat ik naar hem keek. Dat ik dacht van, jongen, jongen je bent goed zeg. Je durft tenminste de goede vragen te stellen. ja Nou ja, dat ja. is alleen maar goed. Uh, ik, uh, ik spreek je volgende week weer. Gezellig. Lijkt mij goed. Uh, hier is uh, Jeruzalem ook met een heel uh, gezellig nummer Shadowland.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 to fumble it up, fumble it up, fumble it up, fumble it up. Was dat uh, met de uh, second time. En uh, dat is ook bijna het einde van uh, deze zandvoortse Zaken van uh, deze woensdagochtend. En dan moet ik even goed nadenken welke dag het is. Het is volgens mij de, de tiende vandaag. Uh, en dan, uh, dan zijn we er weer een beetje doorheen. Uh, wel even keurig netjes de boel afkondigen. Want uh, dat hebben we ook uh, gehad. We hebben de drie gehad. Jerusa uh, uit, uh, ik meen, 2015. Dat, uh, dat nummer Shadowland. Uh, ooit hier ook uh, geweest bij Alternative FM. En daarna uh, is ze uh, nog heel even ook nog uh, muziek uh, gaan maken. Maar daarna uh, is verkast naar uh, Amerika. Heeft ze een... een, een een mannetje gevonden. En daar hebben ze een ijswinkel mee begonnen. Uh, Waakhond, hoorde je, is, uh, dat is vrij recent... met In een Droom. En uh, dan hebben we eigenlijk wel het uh, rijtje gehad. En wie is uh, Waakhond? Nou, dan moet je gewoon uh, meer luisteren naar de donderdag. De donderdagavond uh, tussen 8 en 10. Dan uh, krijg ik uh, het verwijt van die uh, andere drie... Uh, uh, vrienden uh, waar ik mee op dinsdag uh, zit... Uh, dat zijn alleen maar K-nummers uh, die ik dan hoor. Nou, uh, niet allemaal hoor, eerlijk gezegd. Uh, er zitten gewoon ook uh, juweeltjes tussen. Uh, maar Wakenhond uh, is één van de mensen die daarin uh, zit. Uh, afsluiten doen we met een, uh, met een speciale. Uh, want uh, deze band heeft zich meerdere malen... Uh, muzikaal nog een keer wel uit uh, weten te vinden. We hebben ze ook ergens in de jaren negentig uh, gedaan. Bijvoorbeeld uh, met uh, Zoeropa, geloof ik, heet dat album. En daar kwam uh, deze bijvoorbeeld uh, vanaf. YouTube met DiscoTech. Ik spreek je morgen om acht uur weer. Hoi.